9 uur. Gert Kluut en het NOS Journaal. Bovendien gewaarschuwd voor kou. De gevoelstemperatuur is daar naar verwachting tot 9 uur vanochtend lager dan min 15. Het KMI heeft code geel afgegeven omdat het glad kan zijn door bevroren weggedeelten, sneeuw of ijzel. De kou en gladheid verdwijnen in de loop van de ochtend. Vanaf een uur of tien vanavond kan het in de zuidelijke helft van het land opnieuw glad worden. Dieselauto's worden steeds minder populair. Drie jaar geleden had bijna 1 op de 3 nieuwe auto's een dieselmotor... Inmiddels is dat nog maar één op de 6. Het aantal auto's dat op benzine rijdt is juist sterk toegenomen. Volgens deskundigen heeft dat onder meer te maken met het dieselschandaal... waarbij de motoren meer bleken te vervuilen dan officieel gemeten was. Vooral bedrijven zien nu vaker af van diesels... omdat ze liever schonere benzinemotoren aanschaffen. Gevolg is ook dat op de Tweedehandsmarkt de prijzen van diesels inzakken. In Suriname is voor het eerst een duikboot gevonden... die waarschijnlijk werd gebruikt om drugs mee te smokkelen. Bij de boot zijn drie Colombianen aangehouden... De politie denkt dat er meer mensen bij de zaak betrokken zijn en gaat door met het onderzoek. Suriname staat bekend als doorvoerland van cocaïne omdat het land een grens heeft die onmogelijk is te bewaken. De politie in Honduras heeft het vermoedelijke brein achter de moord op de activiste Berta Cáceres aangehouden, twee jaar na haar dood. Het gaat om de directeur van een energiebedrijf. Cáceres wist te voorkomen dat dat bedrijf een dam bouwde in een voor een inheemsvolk heilige rivier. Daar kreeg Cáceres een milieuprijs voor. In IJsland zijn zo'n 600 snelle computers gestolen die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele munten mee te delven. Voor de diefstallen zijn 11 mensen gearresteerd onder wie een beveiliger. De computers zijn zo'n 2 miljoen dollar waard. De apparaten zijn spoorloos. Het weer in het noorden en noordoosten, weinig bewolking. Het is droog, verder naar het zuiden overwegend bewolkt. Zeer lokaal nog wat lichte sneeuw of motsneeuw. Dit was het NOS Journaal.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 We minuten over 29 het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En After the Laughter. En dat was Paramore, 1 Talking About, of was toen weer 1 in het fun. Dat was natuurlijk ook een van de hits. Maar dit is ook een schijnig plaatje. After the Laughter is de nieuwste day. En het is alweer tijd voor uh, de zaterdagmorgen. Wordt natuurlijk Ben, kijk in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door, door de jaren, de jaren heen? Sorry, ik moest even meepraten. Maar goed, het is de tijd voor wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Turkish Airlines vlucht uh, 981, dat was in 1974. McDowell, Douglas, DC-10 stort neer. Net te buiten Sinless. Dat was namelijk, er uh, was opgestegen van Parijs. Hij ging naar Londen, had een volle bak, 346 mensen aan boord. Hij steeg op om half één. En uiteindelijk, uh, vrij snel kregen ze een boodschap in het Duits. En dat moesten ze laten vertalen. En het bleek dus, de romp is gebarsten! We konden ze het uiteindelijk uh, traceren. Maar toen was het vliegtuig al naar beneden gestort. Want namelijk na 72 seconden. Nadat ze dat bericht hadden binnengekregen. Ja, was hij al uh, neer, neergekomen. Net buiten, sinless dus. En uh, uiteindelijk bleek dus dat het ontwerpfouten zijn. De, de laaddeur van de, deze DC-10 was niet helemaal goed sluitend. Die was te groot, paste niet helemaal lekker. Die was opengaan waardoor een motor was uitgevallen. Ik snap ook niet helemaal de, de co combinatie. Uiteindelijk was de motor dus uh, weggevallen. En uiteindelijk ging het vliegtuig dus kantelen. En vlak voordat hij op de grond neerkwam, hadden ze hem weer recht. En toen was het te laat. Dus stort hij al neer. Het is vrij heftig. Deze DC-10 is een tijdje uit de relatie geweest. En uiteindelijk hebben ze hem beter gemaakt en beter gemaakt. En uiteindelijk ging hij weer vliegen als, vlieg, als vrachtvliegtuig. En toen uiteindelijk hadden ze dus een, een, kaper, een kaper aan boord. Die wilde dus het uh, toestel kapen en het vliegtuig meenemen... naar een of andere bestemming. Dat hebben ze tegengewerkt met z'n allen. En toen is de piloot als een idioot met het ding gaan vliegen. Heel gaan stijgen, gaan dalen, gaan uh, allerlei bochten gaan maken. En dat was ook meteen... Loopings? looping bijna, Als die, ja? die band zou vallen of zo. Ja worden. En toen okay. uiteindelijk... is dus ook een, uh, er zijn beelden van uh, het nagespeeld. Het ziet er vrij heftig uit langt met een hamer is er geslagen. Nou, het is echt te gek voor woorden. Maar het DC10 uh, is toen zo getest dat ze dachten van nou ik kan hij echt weer terug. De, de, de, vlieg, de uh, vaart ja, ja. En vliegtuigtoestanden in. Ja, is dus, weer en route. En route kon niet werken. om wat mensen aan ja. boord nemen. Goed, dat was dus de DC10 in ja. 1974. Nou, in 1875, gewoon uh, een eeuw, la, uh, eeuw vroeger, ja. ging in Parijs ging de opera Carmen in première. Ja, weet niet de goed. Het publiek ontvang, was gechoqueerd en die ja. jouwde Bizet uit. Dat is wel met dat. Uh, uh, lied van dat is zo'n heel bekend nummer uit uh, Carmen zo'n heel verleidelijk nummer okay. en ik denk dat ze misschien in die tijd was dat waarschijnlijk ook wel een beetje shocking omdat dat uh, veel te sexy was misschien ik het vroeg me net of ging het nou over seks of zo, want het is mij niet helemaal duidelijk het wat er nou zo fout en wat zo chockerend was uit de opera Carmen ja ik, ik denk toch echt wel dat het uh, uh, kijk hoor uh. Het was geen groot succes. nee. Maar de herleving kwam pas acht jaar later. En toen werd de titelrol ver, ver, uh, uh, vertolkt door Galimarié. En uh, toen, uh, zat, uh, toen ging het uh, als een tierenlier. Ja, ze moeten misschien even wennen aan de, de omslag. Ja. Dat is weer meer met uh, dingen. Nou ja, goed, in uh, 1955 is hij voor het eerst op de televisie. Ja. One, uh, yeah. precies. Elvis Presley is voor het eerst op de televisie. Hij is dan een twintigjarige vrachtwagenchauffeur uit... Uh, Tupelo in Mississippi. En hij, uh, uh, hij is een zwaar onder indruk. En uiteindelijk uh, moet hij naar New York voor een auditie te doen. Talent scout, daar wordt hij afgewezen. Hij doet nog een talent scout, wordt hij weer afgewezen. Maar binnen een jaar is heel Amerika in de band van Elvis Presley. Dus we hebben waarschijnlijk helemaal goed gescout. is de pelvis, he, door zijn he, heupen. En het maf is, toen hij uh, tien jaar oud was... kreeg hij voor zijn verjaardag een gitaar. En uh, toen dacht hij, fuck, ik had liever een fiets gewild hebben. Ik heb liever een fiets... Nou, goed, dat kreeg hij niet. Uiteindelijk ging gitaar spelen. Van zijn oom kreeg hij een les. En uiteindelijk nou ja, heeft hij dus zijn, uh, uh, ja, zijn sausje over de, de country en western gegooid. En dat werd natuurlijk uiteindelijk uh, heel populair. Ja, you ain't ja precies. Even, uh, maar even in de sfeer te komen, natuurlijk, uh, Elvis. Hè. Here he is, yeah. Elvis, Elvis Presley! Yes! Oh, goede oudheid Elvis Presley. In 1955. Ja, er is vandaag geen uh, speciale Elvis Presley uh, dingen. Ja, hij is niet jarig natuurlijk. Ja, het hè? Nee, nee. nee. Ja, hij is ook 55 hè? Oké. Okay. Uh, uh, dat vertel ik in 1957, dat was een heel anders jongen. Ja, toen won Corrie Brokken. Die won het Eurovisie Songfestival met het liedje Net als toen. Wees nog eens niet net als toen. Oh ja, goede oude tijd. Vraag me nou, vertel. Ja. Ah. Nee, Kijk, voor de ik... broek heeft het uh, Euro -Song, Euro Song Festival gewonnen in 1957. was dat, hè? Ja. 1957, ze was zangeres, radiopresentatrice En ook nog jurist Want ja, ze heeft uiteindelijk een rechtenstudie Zingende rechter In 1979 ja. is ze daarmee begonnen Uiteindelijk is ze ook griffier geworden Uiteindelijk is ze ook rechter geworden En in 1996 Is ze nog weer teruggekomen in de muziekwereld En heeft ze ook nog wel wat plaatjes gemaakt Uiteindelijk in 2016, toen was ze 83 Is overleden, Corrie Brokken Ja, het is echt dat je denkt, wauw, mooie vrouw Kan zingen, ook nog rechter er is Alles mee Alles mee. Ja. Hoe kan dat nou toch? Ja. En in 1845, dat is dus uh, ook heel lang geleden... Ja. toen werd Florida toegelaten als de 27e staat van de Verenigde Staten. Okay. En ik denk, van misschien hebben ze die nog wel toegekocht van uh, de Mexikanen of zo ergens. Daar uh, beneden misschien. Nou, ook niet echt. Nee, Maar uh, dan denk zit denk van de uh, Was dat dan los? Was dat dan los gewoon? Dat, dat vraag is, je dan af hoe dat dan zat. Was het een eiland? Hebben ze er met de kabels erbij bij getrokken? Ja, misschien hebben we een paar Nederlands hebben wel uh, land gemaakt uit de zee. Je ja. weet het niet. Je weet het niet. Je weet het allemaal niet. In 1991 wordt Rodney King wordt door politiemannen, nou ja, uit zijn auto vandaan getrokken, hij werd aangehouden. Dus ze verwachten van dat hij eigenlijk drugs had gebruikt of dat hij dronken was. Het is wel een flinke kerel, ik zag een video, kijk. Dus ze, wel, ze waren al flink onder de indruk van hem. Dus uiteindelijk gingen ze hem in elkaar slaan. En toen kwam George Holiday voorbij met een nieuwe camera net gekocht bij de Media denk ik. Nou, ik ben niet waar. Maar goed, hij zegt: Wat gebeurt daar nou? Wacht, ik probeer mijn nieuwe camera even uit. En die beelden. Die, nou ja, die ging in de wereld over. ik had eerst nog naar de politie gebeld van... Wat, wat is er aan de hand daar en daar? De politie zei daar niks op te geven... want heeft hij ze bij een televisiestation... KTLA heeft hij ze afgeleverd. En die heeft ze wereldkundig gemaakt. En toen werden deze politiemensen kwamen voor de rechter. Uiteindelijk werden ze vrijgesproken. Daar kwamen gigantische rellen door. Uiteindelijk zijn daar echt auto's in de brand gestoken. Uiteindelijk mensen echt doodgeschoten. 50 doden bij plunderingen en bij, bij uh, rellen. En uiteindelijk zijn deze politieagenten wel veroordeeld voor een nieuw jury. Uh, en uiteindelijk, het is wel triest om dan te lezen... dat je denkt, deze Rodney King... Bedoel, onnodig uit zijn auto vandaan getrokken... Uh, in elkaar geslagen, is hij op 47-jarige leeftijd doodgevonden in zijn zwembad. Op het bodem, waarschijnlijk door drugs en drank. Ik denk, wat? Nee, toch? Hé? We zijn weer, weer terug bij het begin. Dus er was wel iets dat niet helemaal... Nou ja, gewoon triest gebeuren. En nog steeds speelt het in Amerika dat er gewoon heel veel donkere mensen... onnodig worden aangehouden, ondodig in elkaar worden geslagen. Het is echt het, het geweld tegen die, uh, ja, die mensen blijft gewoon maar doorgaan. Goed, tot zover het stukje wat gebeurde door de jaren heen op... Uh, 3 maart, straks de verjaardagen. Dames en heren, eerst even. Belly on Young Followers, In My View. Lieve dansen voor de lala. Dagen voor de dam, de dam, de dam. Fine wine en foie gras. All of a sudden, police brutality had a killing face and it was being battered by Los Angeles Cops on a neighborhood street in the San Fernando Valley. The face belonged to Ronnie King, a 25-year-old hype robot. Het valt onder kopje eigenlijk rap en hip-hop. Maar ik vind het meer alternatief. Duistere popmuziek. Young Followers, Ik heb geen idee of ze ook allemaal een kind hebben net gekregen. Zo zou je wel denken natuurlijk. In my view... Coca Sugar, zo heet het cd'tje. Mag je interesse, moet je even kijken op internet. Vast wel iets over te vinden, Young Fodders in my view. En ik had wel andere rukjes geluisterd van de cd, maar dat is echt dan weer rap. Dat ik denk, nee, nee, dat past niet. Daar kunnen we niet aan beginnen. Het is de zaterdagmorgen. Wie is de jarig? We kijken er even naar. Oh ja, dit is echt een hele oude. Die is wel leuk om te noemen, want die is natuurlijk wel van heel groot belang geweest. Alexander Bell zou vandaag jarig zijn geweest. Alexander Bell is natuurlijk verantwoordelijk voor de telefoon. Ja, hij is al overleden in 1922. Dat is al heel lang geleden. Maar het grappige is, ik was verrast door zijn verhaal. Omdat hij was een vader. Of hij was een, een, een, een zoon van een, een, een, een, een uh, spraaklerarenfamilie. Dus heel veel mensen in zijn familie waren spraakleraar. Werkten dus met dove mensen. En dan kom je tot de telefoon. Dat is een rare geit. Maar goed, uiteindelijk was hij in zijn carrière toch nog even onder indruk van Herman van Helhoets. En die was bezig met elektriciteit en geluid. En uiteindelijk uh, is hij dus samen met Thomas Edison aan uh, experimenteren geweest. Er had ook wel wat mensen om zich heen verzameld die wat geld hadden. Uiteindelijk kon hij patent aanvragen. En uiteindelijk een uh, combinatie van speaker en uh, microfoon is bij elkaar gekomen toevallig bij hem. Er zijn nog allerlei cowboyverhalen over het feit dat hij gewoon dingen gepakt. Cloud heeft, gestolen heeft. Uiteindelijk heeft hij nog een patenteoorlog gehad. Met verschillende mensen zoals Philip Reis en Anthony Mackie. Die heeft zich zeg maar eigenlijk het grootste gedeelte van de telefoon wel uitgevonden. Maar die had geen geld om patent aan te vragen. Dat is wel ah. heel triest uiteindelijk. Maar goed, deze Alexander Bell zou al jaren zijn geweest. Maar dat heeft wel heel veel betekend voor de telefoon. Goed, wie is een meerjarig? Oh, dit is een verrassende. Nou, Dus Scotty is jarig. Die, die was uh, hoofdboordwerktuigkundige aan boord van de USS Enterprise... in de televisie en filmserie Star Trek. Hey, Scotty. James Montgomery Oké. Okay. Maar hij is inmiddels overleden, maar hij is van 1920. Hij is al 85 jaar oud geworden. Kijk, ja, dat is geen vervelende leeftijd. om Sch ja, Het was toch Be Me Up, Scotty? Ja, Be Me Up, ja, Scotty. Uh, die. Dus ja, hij drukte uh, dan op de knop dan? Hè? Uh, huh? Drukt op de kop. Ja. Oh, Oké, okay. is dat altijd dat is zijn taak, zeg maar. Het is heel toevallig als je die tegenwoordig op Wikipedia even opstaat, dan zie je al een klein dingetje alvast. Ja. En dat is uh, altijd leuk, is dat. Dus dat werkt wel heel goed. Verder zou vandaag jou zijn geweest uh, uh, Karel Schraffenberg. Uh, is, uh, is een Duitse uitvinder. En die heeft eigenlijk de centrale bufferkoppeling van de trein ontwikkeld. Het oh. heeft niks te maken met de oorlog. <laughs> geen dramaverhaal over deze man. Maar die heeft dus bedacht dat je zeg maar, treinen komen tegen elkaar aan. En dan heb je zo'n zo haak en zo'n slagpin. En dan komen ze aan. En dan sluiten ze uiteindelijk gewoon aan elkaar vast. Weet ja. je? En als je ze los moet maken, moet je je pinma weer optillen. Maar hij heeft er. Iets, en dat is heel lang gewoon uh, gebruikt. Dus dat was wel een geniale uitvinding wat hij heeft gedaan. Goed, wie is een meerjarig? Ja, wie vandaag ook jarig? is, is Rita Hofink. Het pseudoniem van Hendrikje Jannie Fink. Ze was een Nederlandse zangeres. Ze is maar 35 jaar geworden. Maar hij zong de, de, dat lied met een snik van... Laat mij alleen. Alleen oh met al oh, mijn verdriet. de klassieker. En we hebben... Ze, nou, ze is toen ook... Uh, volgens mij op een nare manier aan het eind gekomen. Ook, hoor. Die, uh, ja, een of andere ziekte heeft ze... Dat had ik ja. begrepen. Ja, ja. Nou, uh, degene die ook jarig is, is uh, jarig zou zijn geweest. Doc Watson. En soms kom je artiesten tegen. Ik, denk, ik ken ze allemaal niet, maar ze hebben heel veel betekend voor de gita gita gitarenwereld. Voor de gitaristen in deze wereld. Dan heb ik het over Doc Watson. Fingerpicking deed hij. Volk uit de jaren 60. Maar goed, dat heeft hij gedaan tot uh, 2012, hè? De gitaartje gespeeld. Dat werd 89 was hij. Hij heeft hij meegespeeld. Hij heeft ook vijf Grammy's in de wacht gesleept. Dus niet zomaar een man op de gitaar. Echt wel iets betekent. Ik zie verder dat wie is er nog meer? Ja, dat is yeah. wel verrassend. Had je die gezien? Ja, ik had hem ook zijn. Jan Slachter. Ja, hij is uh, van 54. Ja, hij wordt 64. En... 64. 64 Dus we hebben één jaar last van hem. Ja, nee, drie jaar hè. Drie jaar. Oh ja, drie jaar. Maar ja, hij heeft de omroepvereniging Max opgericht. Ja. En ik, ik heb het idee dat hij daar toch wel veel goeds mee doet... voor de oudere televisiekijker. Lekker hoor, slow tv. Die lekkere, lekkere, ja, nou eigenlijk vind ik, moet ik zeggen... naarmate ik ouder word, ja? vind ik het ook steeds heerlijker. Lekker rustig. Ja, soms heb ik het ook wel even, even um, is het dan, hè? Ja, het... want zeker als je die uh, CSI hebt... met die, uh, die snelle beelden en zo... daar word ik heel moe van. Ja, dat gaat langs me heen. En het schijnt ook dat mensen die uh, last hebben van epilepsie... daardoor getriggerd worden, hè? Oh, ja. maar dat heb ik dus niet. Nee, maar ik zou ik het gewoon kunnen krijgen. Vandaag <laughs> is die jarig Hans Theo. Hij wordt 51... En natuurlijk kan ik allerlei dingen van hem laten horen, maar iedereen kent het allemaal van hem. als nou goed paard heb, dan doe ik er een week mee. <laughs> dat is het enige wat altijd bijblijft. Goed paard? Ja, goed paard. Ja, dat is ja? een conference stukje van hem. Okay. Goed, vandaag is hij ook jarig, Jennifer Warns. En Jennifer Warns, die, uh, dat is een gitarist, die, of gitarist, of nee, zangeres. Die begon al op zevenjarige leeftijd, kon zo uh, platen maken. En de vader zei, ho, dat is te vroeg. We doen op negenjarige leeftijd. Ja, een stuk ouder dan al. En uiteindelijk kreeg ze een, een, een baantje als achtergrondzangeres bij Leonard Cohen. En daar heeft ze ook heel veel muziek mee gemaakt. En uiteindelijk ging ze zelf solo. En toen had ze hier een grote hit mee. Ik kende het niet. Het zat ook in een serie, het zat ook bij een film, geloof ik. Ik ken haar natuurlijk alleen maar van deze plaat. De Bill Medley. Och, die film heb ik zeker twee keer gezien. Er is nog in. In een romantische periode, denk ik. Oh, is Jennifer je Warns hij uh, ja. wordt 71 en uh, nog steeds actief in de muziekwereld. Oké. Okay. Vandaag ja. ook jarig. Tom Hoffman, 61. Ja. ja. Hij heet eigenlijk Thomas Antonius Cornelius Action en Encion. Encion. Dat zijn alles de voornamen. Dat zijn als de namen. Oh, En in zijn eerste film was Luger, dat was met Theo van Goeg. Die heeft vanaf toen gemaakt, of Was hij nog maar 25 jaar Oké, okay, ja. tof Oké. of maar. Okay. Nou, die is vandaag ook uh, jaar is, is Toon Luck. Die had jij zelf uh, iets van, hè? Ah, Toon uh, Luck, ja. Die Anthony is natuurlijk... Terrell Smith heet hij eigenlijk. En dat is een Amerikaanse artiest en acteur. En hij had hits met Wild Thing, et cetera. Het, het tonk allemaal een beetje hetzelfde, maar het had toch wel een lekkere stem. Dit was een bekende. Later kreeg je nog Funky von Madina. Dat was ook niet onaardig. Dit klinkt, het is toch hetzelfde of niet? Oh nee oh, een Heerlijke paspartij Verder is vandaag ook your, uh, Jarig is uh, Ronald Keating Hij is natuurlijk van Boyzone Hij wordt vandaag uh, 41 maar Hij was eigenlijk uh, in Boyzone actief uh, Van 1994 tot 1999 Daarna werd hij onder andere Westlife manager En Boyzone heeft ook ooit een plaat gehad met dit Ik had een picture of you ja, en ik heb een foto in mijn geheugen. Ha? You... Oké, okay, sorry, dat is heel iets anders. Maar ja, goed, ik heb met de foto te maken. En uh, zullen we deze als laatste doen maar? Want ze hebben er al een heleboel gehad. Ja, had. echt heel veel gehad. Snowy White. Het is van Charles White. Ja. En uh, hij is een Britse gitarist. Maar hij is uh, op zijn 17e naar, uh, naar Stockholm gegaan. Maar hij heeft dus uh, echt gespeeld ook uh, bij Pink Floyd. Daar was je en, verbaasd uh, over, ja. Maar hij heeft dus ook zelf muziek gemaakt. En hij heeft dat Birds in Paradise. Dat ken jullie misschien wel. Ja, dat is ook een heel, heel lekker nummer. En uh, nou, dit is echt wel een uh, epische man. En hij heeft uh, toch in 2013 voor het laatst ook getoet met Roger Waters. In uh, het kader van de 30e verjaardag van The Wall. Ja, oké. Okay. Dat, dat hebben we allemaal wel, cool. wel gezien natuurlijk. Oké, okay, tot zover de verjaardagen. Waren we er weer een hele reeks. Ik had bijna een uh, RE15 break moment. Ik denk, nou, ik moet even. Uh, maar ik heb het in kunnen houden. Dus eerst maar eens even een leuk zweefveldplaatje van MGMT. Die hebben een nieuwe CD uit Little Dark Age. Me en Michael. Even die heerlijke mannen bij elkaar. Me and Michael. Dat gaat over een ervaring die ze hadden met, met een Michael. Gaat het dan over deze Michael? Your butt is mine. Zingt hij nou... Your butt is mine. Goed. De hele plaat krijgt nu toch een heel andere lading. Huh? Maakt verder ook maar niet uit. Het is bijna half tien. Straks de Zandvoortse berichten dit was. MGMT en Me and Michael. Het is zaterdagmorgen. En uh, natuurlijk het grote nieuws afgelopen week was dat... Huberto Tan. Uh, afscheid nam. Ja. Uh, de, hij zit er nog wel een tijdje, maar ergens in juli gaat hij uh, weg. Hij moest weg van de RTL-leiding omdat hij te weinig uh, scoort meer. Uh, en ook dat zijn imago aan gruzelementen is. Had natuurlijk zijn uh, vrouw bedonderd met een andere vrouw. Van de. Van de wat is het uh, Van de, het nieuws? Nee, en, toch? Jawel. Dat was de, de vrouw. Maar goed, uiteindelijk uh, de tegenvallende uh, kijkcijfers. En toen waren ze een beetje aan het shoppen geweest. En toen hoorden we uiteindelijk dat uh, Twanhuis... Het overgaan Twanhuis... Die gaat het overnemen in juli. En toen dacht ik, hé, hey, dat is de eerste keuze. Dat is een hele goede interview natuurlijk. is Het, het RTL-programma wordt dan heel anders. Want ik geloof niet dat Twan Huis Boef gaat interviewen. Of uh, alle RTL-gasten gaat interviewen over hun uh, carrière. Of allemaal wat dingetje. ik denk Twan Huis zegt van de harde politiek. En de harde, alle informatie verzamelen. Maar goed, uh, dat, dat wordt misschien anders. Je zult zien. Ik zie ook niet dat de Frans Bouw daar zo aanschuift. Dat nee, Twan Huis nee, heel nee, inter nee, interessant gaat vragen. Zeg, hoe gaat het nou? met het gezin thuis en zo. Dat kon Hubert dan ook hartstikke goed. Maar later, een dag later hoorden we dat eigenlijk eerst... Matthijs van de eerste keuze was... en dat Twan eigenlijk tweede keuze was... En uh, Matthijs van Nieuwkerk had uh, bedankt voor de klus. Hij uh, had een, oh, een, een blanke check gekregen. Zo. Nou, je kan zelf bepalen wat je wil verdienen. Nou, toen dacht uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk: Wat de fuck, ja, als ik nu nog ga zeggen dat ik een miljoen wil. dan word ik helemaal als geldwolf neergezet. Dus laat ik gewoon maar op mijn stek blijven. Ik kan, ja. ik kan rondkomen van mijn vijf ton. Dus ik blijf gewoon even zitten. Net dan. Ja, net dan ja, ja. Net je moet geen risico nemen als je ouder bent. Hè? Want je bent nee. moeilijker aan een baan. Dat is zeker. <laughs> ik ben wel nieuwsgierig wat, wat uh, Bertha Ton nog gaat doen uiteindelijk. Bedoel, uh, nou, hij heeft zijn eigen kledinglijn natuurlijk, hè? dus daar heeft hij sowieso zijn inkomsten al van. Ja. En misschien is hij wel al binnen ook, dat kan natuurlijk ook. Ja, weet je, man moet gewoon niet. Dat is, dat is je hele leven zo'n. Dat merk ik met mijn eigen radioprogramma. Want daar ben je de hele week mee bezig om iets zin op de radio te zeggen. Dus zal hij nu niks gaan doen? Dat kan niet. Nee, hij gaat wel wat anders doen. Maar ik denk dat je hem ook als speaker waarschijnlijk in zult kunnen huren voor een hoop geld en dat soort dingen. Ja, voor de, de lezingen en zoiets. Nou, ik ben wel erg uh, nieuwsgierig wat uh, hoe Twan het huis gaat doen of hij nou bijvoorbeeld zo'n Michael Wolf gaat uitnodigen, weet je wel, oh? die ook wel tuff. Fire, Fire and Fury. Ja, weet je, al ja ik heb wel zo van, ik wil het boek wel een keer gaan lezen. Eigenlijk. Ja, het is toch wel interessant. Maar ik, het is uh, wel een erg weer narcistisch mannetje. Ach! Uh, was zelf wel erg leuk. We springen wel van de hak op de tak, maar we hebben het ook over dat maandag Michael Wolf van Fire and Fury bij uh, College Tour aanschoof. En dat was echt een goed interview. En echt, hij zat met de harspotten en de Michael Wolf zat maar en hij kon slecht uit zijn woorden komen. Ja. Ook gewoon, maar ja, weet je, het is ook verslagen onverwacht wat voor vragen er gesteld gaan worden door die pubers, hè? Ja. En uh, iedereen wil toch wat zeggen. Ze blijven steeds meer op hetzelfde terugkomen. En dat is gewoon heel lastig. Ja, en ik... wil je niet je gezicht verliezen? Dat je zegt van, nou wegwezen, ik heb er helemaal klaar mee. Nee, het is voor niet... gevaarlijke gek. Dat zei dan gewoon uh, onze eigen knuffelcrimineel, knuffel, uh, zei dat, hè? Ja. Weet je ook weer Holleden, die riep dat gewoon de zaal in. Dat zal Michael Wolf niet uh, doen, nee. Goed, het is uh, even tijd voor een plaatje. En straks na de plaat hebben wij natuurlijk de Zandvoortse berichten. Misschien ook nog hebben we het noordemt wat voor uh, bezigheden hier zijn. Even de kleine agenda. Ja, dat hij voorgelezen wordt van name Lazy Boy. En straks onder andere nog We Are Scientists. Ze hebben een nieuwe cd uit. One in, one out. Kijk. Alle reden om dit radioprogramma niet uit te zetten en te blijven luisteren. Lazy Boy. Binnen, aan lazy boy. Uh, van uh, Keizer Chiefs. Ja, dat was uh, de keizer die uiteindelijk veroorzaakte uh, dat er de Eerste wereldoorlog ontstond, Want die werd namelijk vermoord. Goed, het is uh, tijd voor de Zandvoortse Dat had je al begrepen. Ik kan je vertellen, onder andere, dat uh, het, het, ja, het schijnt in de Zandvoort heel veel te gebeuren gewoon. We hadden uh, namelijk nou, afgelopen maandagavond, dat is een themaavond van de gemeente. Het ging over het verhuren van je eigen woningkamer of schuurtje of uh, konijnenhok. Waar je voor de voor de toeristen die hier elke jaar naartoe komen. En uh, dat is... Heel veel doen dat gewoon. Er waren 120 belangstellenden. En uh, het, het, het is de bedoeling dat er... In uh, ieder geval 6 tot 8... ...procent nieuwe woning bij moet worden gebouwd... ...want er zijn tekort woningen... ...maar ondertussen worden wel sommige woningen... ...gewoon alleen maar bijna verhuurd aan toeristen... ...dus nou deden ze een beroep op de inwoners van Zandvoort... ...om daar toch even anders naar gaan kijken... ...en de gemeente zegt ook van ja, we gaan ook controleren... ...er staat ook boetes op... ...als je je huis meer dan, wat was het ook weer... ...120 dagen... ...120 dagen uh, verhuurt... Dan, ...dan ja, dat, dat mag niet... Uh, je moet het ook allemaal opgeven bij de belasting ook. En dat gaat allemaal via Airbnb. En ze hebben eigenlijk net zoveel... Uh, het is eigenlijk te vergelijken met Amsterdam. Amsterdam heb je heel veel woningen te huur. Uh, uh, zand wordt bijna hetzelfde qua verhouding. Dus uh, daar wordt, uh, er wordt goed naar gekeken. Dus denk er even goed over na voordat je eraan begint ook. Want ja, het begon al in de jaren 50 en jaren 60. Ik ging allemaal mensen gingen half geloof ik een hok in de, in de, in de tuin bivokkeren. Om uiteindelijk Duitsers in een huis te laten of zoiets. Huh? Ja, Ken sorry. je die verhaal? Ja, zeker. Ja? Zeker. Nou, wij hebben ook altijd, wij moesten, zomers moesten wij we twee, twee kamers werden er verhuurd. En dan sliepen we met z'n alles. Die wel die twee andere kamers. Stapelbedden op de grond en weet ik wel. dan kwamen zus nog thuis in het weekend. Ja, ook maar uh, ja, het was wel om onze schoolboeken te betalen en zo. Want ja. Uh, ja, de, zoveel kinderen, dat kost natuurlijk heel veel geld. En dan moet je maar even inschikken. Hè? Ja, en ja, s' dus had je gewoon heerlijk de ruimte weer, weet je wel. Dan waardeer je wel weer wat je hebt. Dat is ook weer waar. Ja, zo, zo weet werkt. waarvoor het hebt Want die schoolboeken, het is toch heerlijk om te lezen, toch? Zeker uh, weten. Nou, niet helemaal, maar het is, nou ja, is beetje, nodig. Ja, het is gewoon nodig. Goed, ja, Pas voor Zandvoort? Nou, uh... Vandaag uh, op het circuit Zandvoort wordt uh, de Febo Final Four verreden. Een vier uur durende wedstrijd is de finale race van het Winter Endurance Kampioenschap. 2017-2018. En uh, alle punten waarop gereden worden zijn van belang. En uh, je kan uh, dus uh, voor het tijdschema kijken op de website van het circuit Zandvoort. En de toegang is gratis. Het is wel een beetje fris. En, uh, maar de, ja, voor die auto je auto betalen je 6 euro op het parkeerterrein. Dus uh, hey. als je zin hebt, uh, kijk eens dus even op www.circuitparkzandvoort.nl. Goed. Nou, final four. Ja, precies. Goed, ander bericht is dat onder andere een stukje geschiedenis... ...las ik over de Entorsterrein. terrein De eerste Nederlandse tentoonstelling op Scheetvaartsgebied. Dat was een, uh, en daar kwamen uh, uiteindelijk uh, varkensschuren te staan. De varkensschuren stonden vroeger gewoon allemaal gewoon tussen de huizen. Het was vroeger echt als je toch al kijkt... Jezus, als je die foto ziet uit... Uit vervlogen tijd van Zandvoort. Dan scharrelden de varkens en de geiten gewoon door de straten heen. En overal had je een gierput, overal had je een varkensstalletje. En dat was niet altijd even fris. Dus we hebben van de gemeente besloten... oké, okay, we gaan een stuk land kopen. En dat waren dan de moddergaten. En uh, modderhopen geloof ik. En daar werd uiteindelijk de, de, de varkensstallen geplaatst. En uiteindelijk uh, waren er zoveel ratten... dat ze daar uiteindelijk ook nog weer uh, uh, geld voor gaven... als je een rattenstaart kon afleveren. En er waren periodes dat er echt duizend ratten... In de twee weken werden gevangen. In die staarten werden dan ingeleverd. Daar krijg je dan drie cent per uh, staart voor. En uiteindelijk werden daar schuurtjes gebouwd. Nou, ik vond het op zichzelf een interessante geschiedenis van Zandvoort. Mocht je het zelf meer willen weten, moet je even in de Zandvoortse kant kijken. Dan zie je, oh, dat heette Modderkommen, heette dat. De modderkommel, ja. De komen. Niet voor niks, hè? Nee, nee precies. Dus uiteindelijk het gaat het over de entos. Dat stukje, uh, en ook nog garnaal op had je overal. Man, oh, wat heeft, ja. heeft het gestonken in Zandvoort vloeken. Oh, zeker, zeker. Waar zijn we ver gekomen dan? Ja, zeker. Want we ja. hebben nu inmiddels van die grote evenementen. Ja. En er worden dus uh, voor het uh, uh, grote evenement 24, 25 maart, de 30 van Zandvoort. En uh, de champignon heeft dus ook nog dat grote runners world. Uh, zoeken ze nog steeds uh, vrijwilligers. Dus de vraag is van, wil je ook komen helpen? En het is natuurlijk wel heel gezellig. Voor iedereen heeft, is er een passende zaak. En als jij ook wil helpen, het zij alleen of met je vereniging... meld je dan aan via vrijwilligersapenstaartlechampion.nl Lechampion! Le champion. Le champion! Of bel naar 072 en 533 81 36 okay. Dus ik zal hem wel even delen op Facebook. En dan kan je daar nog eventjes kijken... En dan uh, kan je altijd kijken of je misschien zin hebt. Want het is wel zo leuk als je, je meedoet met het soort grote evenementen. Dan ben je je veel meer bewust van wat er allemaal gebeurt. En ondertussen heb je vaak ook uh, dat je sommige bekende mensen ontmoet. En uh, dat is met bevrijdingspop, is ook heel erg leuk. Ja, ja. Met, je voelt je ook veel meer betrokken dan. En dat is natuurlijk wel erg ja, leuk. Zeker, want je staat naast elkaar. En normaal dan zeg je alleen hooi en dan loop je door. Maar nu moet je met elkaar samenwerken. En uiteindelijk komt er toch een soort, on, een soort gesprek wat normaal nooit zal ontstaan. Nou goed, ja. tot zover... Uitzond, Precies, zover het uh, nieuws, sfeer, nieuws uit Zand. Voor de tijd voor die landenkeuze had je nou eigenlijk al iets goochie. Go ja, die, die heb, heb je. Ik. Gewoon, nou. En het leuke is, ik zal terwijl ik dat zeg, zal ik ook oh, moet even wat iets anders uitleggen. Gisteren asken. had je natuurlijk allemaal dat gedoe over het uh, uh, nieuwe Songfestival. Oh ja, Wieland. En, en, ja, en uh, wat, ik, wat ik erg leuk vind, heet hij, ja? <laughs> Walen. Wayland. En uh, wat het leuk is, ik heb uh, dus een, een nummer gehoord. En dat ja? is van Tsjechië. En ik heb zelf het idee van nou, dat is wel een goede kans, hebben. Ja. Maar ik moet hem even... Ik ben hem even Dijland. heel snel aan het oh, nee, zoeken. Niet. Sorry. Want hij staat hier gewoon op onze Facebookpagina. die heb ik hem al geplaatst. Dat is Nicolas Jozef. Ja. En het nummer heet Lie to Me. En ik denk dat jij het ook wel een leuk nummer vindt. Nou, ik uh, laat me verrassen. Zet rassen. hem aan. Ja, ik zet hem aan. De jolande deze week. Nicolas. What the fuck, man? Dit is dansbaar. Lekker. We zaten er morgen. morgen. Oh, She a good girl at home But her skirt goes up like my lemon rose. Papa likes to drive my mama harder than lava She rockin' high heels Sprout a hot face like down By the way, she moved Got me making a puddle Baby, already knew you would be nothing out of trouble Damn it, everybody knows She never laugh for real Honey bunny up all night When I beat up with those clues I know you pop Papa, the butter is bamboo When you were still seeing me And well, he didn't even know mm, But goddamn it, come on, count to three Now sit down, GGY, I'm on fire come on, lie to me Lie to me oh baby Come a little closer Lie to me, lie to me, oh baby. Lean upon my shoulder, lie to me. Get down on my body, love me. Now without a second thought She got me doing what I'm not. That ain't Go heavy my mom. I'm feeling home already But steady plenty motherfucker Wanna eat master pit And she got one of my friends She got him dripping on wood I know it hurts so bad But it feels so good It's sweet talking me Now baby I don't give a f*** You should have thought about me Before you f***ing up the club I know he's got pop All the bottom is bamboo When you were still seeing me And well he didn't even know mm -hmm. God damn it, come and count to three Now sit down, ggi I'm on fire so come I'm a lie to me, lie to me, oh baby Come a little closer, lie to me Lie to me, oh baby, lean up on my shoulder Lie to me, get down on my body Love me like it was always meant to be Long enough somebody knew I always knew So come and give it to me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 Nikolaus, Joseph, lie to me. Lekker dansbaar. Ja, zeker. Nou, zo'n een nou, Festival? Uh, ja, Tsjechië. Ik, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Is dit voor Tsjechië? Ja. Oké. Okay. Oh, dit is, dit is een officiële instelling? Ja, maar okay. ik, ik vind het wel een beetje vreemd... dat dit soort nummers uh, al zo vroeg van tevoren uh, ja. al uitkomen. Dat je denkt, dan hebben ze misschien... Uh, daardoor horen andere landen ze beter... En dan heb je dus kans dat ze nog gaan winnen ook. Omdat ze voor die tijd al bekend gemaakt worden. En daar heb ik er gewoon meegedaan ook. Maar ja, ik vind die Wayland wel leuk, dat nummer. Ja, ik zal hem straks wel even draaien. Maar ik vind hem... Ja, Kijk, het is ook een bepaalde kleine groep die dat leuk vindt. Ik vind dan deze is dan... Die net, Lie is wat relaxter. Die andere is er wel van... Oh, een heleboel mensen die wat saaierig zijn. Dat ze denken van, nou, dit is wel erg druk hoor. Ja, het is wel erg druk. En het is vooral de gitaar erin. En het is wel... Dit blijft ook een beetje hangen. Maar deze blaad blijft ook een beetje hangen op hetzelfde. Ja, ja. Maar ja, het is best wel lastig om iets te uh, kiezen. Want ik bedoel, wie heeft vorig jaar gewoon... Ik zou het niet eens meer weten. Het nee, De, deuntje weet, kan dat je dat terughalen, dus... Oh ja. Hoeveel indruk maakt het? Het is gewoon een leuk spel... om te kijken of we uiteindelijk weer ergens hoog op die ladder eindigen. Ach, Dat zal leuk het zijn. Het keeps ja. them rolling en het is weer een, een, een, een money-generator... waardoor mensen weer geld verdienen... en iedereen weer verbonden wordt met elkaar. Het wordt, ja, precies. Daar wordt het uh, voor ingezet. Mensen bij elkaar te krijgen achter die televisie. Wat ja. een vreselijke plaats. Vond je toch vreselijk? Ja, afschuwelijk. Hè? Die andere plaats, die heb ook gezien... Dus dan zit je toch met z'n 4 en 5 naar de televisie te kijken. Het wij- en zij gevoel Daar gaat het om. Nou, andere berichten is dat echt schokkend nieuws. In Scheveningen uit het uh, uit de rooksalon van het Koerhuis is namelijk een schilderij van 1 bij 2 meter oh. En oh. gestolen uit het, de rooksalon. Uh, en het is uh, van uh, de Havana Dreams van de Maastrichtse schilderij Guy Oliver. En het is de waarde van tienduizenden euro. 10.000 euro's is het schilderij. Dus dat is echt wel verontrustend. En de beelden hebben ze erop nageslagen. En ze kunnen, ja, ze kunnen nergens iets vinden dat ze mensen zien lopen. door een heel groot doek. Dus dat is wel heel raar. Je vraagt je wel af, is het niet goed beveiligd? Nou, het is een rookruimte. En ze zeggen al, daar komt niet iedereen. Elke dag. Dus ja, de gasten lopen daar door het hotel. heen En denken ze, oh, ik wil even roken. Ga even in de rookruimte zitten. En uiteindelijk ja, is er niet echt heel veel zicht op. Dus ja, wat een drama. Ze gaan nu uitzoeken. En ze hebben een uh, gouden tip uitgeloofd... voor degene die dus uh, het schilderijtje terug kan brengen. Ik denk zelf dat de leiding van Koerhuis het gewoon weg heeft gehaald. Want het oh. is wel die is aanstootgevend. Een schilderij met rokende ro mensen. Wat is het? Ja, zijn het mensen? Ik weet niet. Een beetje je apart geschilderd. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want als je naar zo'n schilderij kijkt, krijg je toch zin in een sigaret. En dat mag niet. Dat mag niet meer. Nee. Dat mag niet meer. Dus ik denk gewoon dat Alles zij echt. zelf hebben weggehaald. En nu doen ze net of het gestolen is. Hey, heb jij dat achter je allemaal of niet? Dacht ja, wel. dat is ook zo. Ja. Nou, ik heb nog wat nieuws. In uh, Australië heeft een... 100-jarige, nog superfitte man... heeft het wereldrecord 50 meter zwemmen... voor eeuwelingen gebroken. Voor eeuwelingen. Dat? <laughs> dat is dus uh, voor mensen tussen de 100 en de 104. Onze ouderen was er waarschijnlijk niet. Nee. Maar George Cronus die zwom die afstand... tijdens de Commonwealth Games in Australië... in exactly <laughs> 56,12 seconden. En het vorige record... Dat was iets meer dan anderhalve minuut. Dus ik moet zeggen, hij, wow. ja, hij heeft het wel enorm verslagen. Die, die vorige die het probeerde, die is, uh, is halfweg het bad gekomen. Zeg maar. Ja, die, die moest tussendoor even aan het zuurstof of zo. Die met zijn haak moest hij... Kom op, kom, kom, <truh> de laatste meters. Nee, nou, maar ja, echt. deze hoogbejaarde zwemmer... ook al heeft hij nu een gouden medaille... die blijft nog even kaart trainen... want hij wil tijdens de spelen ook meedoen... aan de 100 meter vrije slag. En uh, hij hoopt dat ook morgen het staande record op die afstand te verpulveren. Verpulveren zelfs. Ja, geweldig. Kijk, echt bizar Ik Echt blij manneke. manneke. Echt. Volgens mij heeft hij zijn eigen tanden ook nog gedeeltelijk. Uh, Behalve die ene voortand. Ik, ik, ik, hoop, ik hoop wel dat dat zijn eigen tanden zijn. Want anders moet hij even teruggaan met de tandarts. Dus ja, dit kan niet. Dit, dit kan niet. Dit, uh, dit ziet er niet heel goed uit. Ja. Nou, ik ga ook weer in trainen, hoor. Hey, diepe kan... respect. Waarschijnlijk haal ik het niet eens in die korte tijd. Ik denk het ook niet. Nee. <laughs> ik zal even kijken meter. of hij in, geen ingebouwde motor heeft. Weet je nooit, hè? Nou ja, die dus zit de hier onder hij hieronder zo. zo. Daaronder. Daar hebben ze ergens niet in die zwembroek van hem. Ja. Nou goed. <laughs> uh, dat is over uh, sportnieuws. Dat doen we anders nooit. Nieuws over sport. Ja. Nou goed, eerst maar eens even de nieuwe single van We Are Scientists. Megaplex. One in, one out. Swan E. 80 aan. Maar het is nieuw. We zijn gewend hier bij Toebal om plaatjes uit het verleden te horen? We are scientists and one in and one out. En de CD heet uh, Megaplex. Dus uh, daar ga je meer van horen. Het loopt tegen 10 uur. En uh, ja, je had toch iets over een. een wat was het nou ook weer? over een huwelijk? Wat een beetje anders afliep ja, dan uh, nou in, de, in India was een man getrouwd. En uh, enkele dagen na het vertrekken van het huwelijk hielden Sumya Sikar en Rima Sahu. Die uh, hielden een uh, schrijfje mee. De receptie ja? in de stad Patnagar, in het oosten van India. En uh, familielid liet weten dus dat daar een cadeau was afgeleverd. En bij het openmaakte ontplofte dat gewoon. Dat is gewoon een waar? vrij. Er is niks aan dan. Er is geen bom. Of ja. nee. nee, pak het maar uit. Nou, de bruidegom en zijn 85-jarige oma zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. En daar zijn ze overleden. Okay. De bruid is gewond geraakt. En de politie weet dus niet van wie het huwelijkscadeau afkomstig is... en wat het motief voor de aanslag was. En de politie vermoedt dus dat iemand uit Patnagar... of wilgeving het cadeau heeft laten afleveren. Ja, de, dat snappen we. Ja? Maar uh, we willen details. Ik snap Dat vind is, ik wel heel erg onmenselijk... om iemand te, dit, op zo'n huwelijksfeestje dan een bom te sturen. Ja, ik hoorde plaatsen verhaal. Een kennis van een cliënt van mij. die uh, Zijn oom of zo was getrouwd. En uiteindelijk de volgende dag werd hij niet meer wakker. Na één dag. dat is dag. Een heftige huwelijksnacht huwelijk, geweest. Huwelijk, huwelijksnacht en een gat. Ja, wow. precies. He, heftig. Ja. En uiteindelijk dus, uh, en dan werd uiteindelijk zeg maar de, de nabestaande van de, de man... De overledene? Uh, de overledene. Ja? Die ging dus de, de nabestaande van de vrouw uh, onderzoeken... of die er iets mee te maken hadden gehad. Er werd helemaal onderzoek. En naar is genoeg. dat helemaal uitgezocht? Nou, dat is uitgezocht, maar dat is Niks natuurlijk dat Niks gevonden. Maar goed, ja. het, het, is wel, het is wel heel erg apart, hoor, omdat, uh, dat ja. woord. Nou, nou, goed, als... Ik kan me wel zo voorstellen, als jij... Uh, alles moet regelen voor trouwerij en toestanden. Dat yeah. is uh, heel stressvol. Yeah. En je hoort ook wel vaak als mensen dat ze uh, iets heel stressvols hebben. En daarna is dat klaar. Dat ze dan uh, komen ze van... Hè? En dat het dan uh, dat lichaam er in één en mee ophoudt. Dat je op de been bent gebleven door de druk die je had. Oh, okay. Je hoort ook vaak dat mensen net geslapen hebben. En die gaan naar beneden. Die gaan naar de wc. En, dat. Alles, en dan zijn ze zomaar dood. Die worden veel mensen op de oh, wc gevonden. S ochtends. Dat uh, het mooiste heb je geregeld. En ja, ja, het was het klaar. mooiste feestje. Het is ja. klaar. Je hebt het mooiste gehad, joh. Ja. Meer zat er niet in? Nee. Oh. nee. Nou ja. Maar wel heel naar voor die voor die bruik. Of misschien heeft ze het ja. zelf al geregeld. Ik, misschien was die man wel 50 jaar ouder en die heeft hem helemaal afgemat s'nachts voor zijn geld. Voor uh, geld. Nee, nee, nee, in dit geval is het niet het geval. Het <laughs> waren al vrij jong. Oh. Of uh, midden 30 of zo geloof ik dat was. Een arrestatieteam heeft maandag met gebruik van een granaat, de extreem gevaarlijke jihadist. Moment G. Hey weer een Moment G. Hij oh -oh. uh, zijn flat uh, in Maastricht uh, getrokken. De man was nog een tijdje uh, in. Uh, in had al eerder gezegd dat hij uh, bezit was genomen door een geest van een eerdere jihadist En dat hij dus, uh, ja, hij moest zijn taak volbrengen. Hij moest dus ook naar het land uit. En het lukte hem niet maar het land uit te komen. En uiteindelijk had hij dus allerlei heftige dingen in zijn flat. Wat had hij daar ook allemaal niet. Had messen, zwaarden, afscheidsbrieven had hij ook al alvast afgeschreven. Volgepakte rugzakken en extreem islamitische boeken had hij allemaal op zijn zolder liggen. En had zelfs daar ook nog een schietbaan gerealiseerd waar hij trainde. Hij was er ook al in het vizier. En voordat hij deze flat kreeg, toegewezen, want hij had ook al, uh, f, f, noem je dat, dwangverpleging gehad, dat ook op TBS gehad, weet ik Werkvlammen, is die hele flat uh, al gescreend. En er zijn allerlei cameraatjes, microfoontjes op gang om hem helemaal nee, in de gaten te houden. Uiteindelijk hebben ze hem dus nu opgepakt. En dan zit hij, uh, Nee, goed, de buren waren wel geschokt. Die hadden wel zoiets. Wat, wat? Ik heel vaak ging ik met hem even een praatje. Het waren wel heel kort praatjes. Het ging over niks. Het ging vaak over het weer. Wat is het koud? Ja, precies. From my cold, dead hand. Oh, what the fuck? Ja, oh, what? ja, daar krijg je weer een ander idee. Maar goed, het ging vaak over het weer. En niet over andere dingen. Dus deze... Die, die is de... Nou goed, is opgepakt in Maastricht. Nou, lekker als je daar in diezelfde flat hebt gewoond. Of nog steeds woont. Goed, nou, we doen nog even enkele plaatjes voor Tien uur, dames en heren. We hadden net ook de nieuwe Scientist. Uh, nu maar weer even. Ik moet altijd even kijken, ik heb zoveel leuke muziek uh, uitgezocht. Zullen we anders. Weet je wat doen? Wij doen gewoon even. Wieland. Doen we die even? Wieland. Wieland. <laughs> Neverland. Oké, okay, het is de live versie, want hij is ook officieel nog niet uit. Dus vandaar heb ik hem even laten horen. Oké, okay, dit moet de inzending worden voor de Eurosongversie van 2018. It's a fine, fine line Between whiskey and water and wine It's a long way home You're down and out and out here Beat it to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody's got a little frontman swagger. Stroke cold rolling like a young Mick Jagger A new tattoo that you can't keep. Hitting. Everybody's got a little outlaw rhythm, yeah. Oh. Mm -hmm. Outlaw wordt de inzending van ons naar een eurozone, Festival in Portugal. En hij heeft echt afgelopen week wel heel veel aandacht gehad in de wereld rijdt door. Elke dag kwam hij een uh, nummertje zingen. En uiteindelijk, uh, ja, wij konden stemmen geloof ik. En uh, nou ja, want hij heeft uiteindelijk zelf besloten wie nou, uh, of welk nummertje het wordt. Dus uitloop van uh, Weyland. Wayland. Ja, nou weet ik het wel. Ha! Toetbal op de draad tegen het einde van de radioprogramma. We hebben nog een aantal berichten die we met u willen delen natuurlijk. Ik zit even te kijken, uh, even kijken wat had ik nog een keer weer? Oh ja, één op de drie. De fietsen die verkocht wordt, is een e-bike. Oh. Ja, dat ja, gaat hard achteruit hier. Man, is het, dat gaat echt helemaal de verkeerde kant op hoor. En ik bedoel, waarom moeten die bejaarden allemaal zo snel zijn? Dan is dat een reden voor ja. om zo snel voorbij te gaan? Volgens dan? mij zeggen kinderen, ik ga niet naar die school in die andere stad. Want uh, alleen als ik een e-bike krijg. Ja, op die manier. Ja. En goed, en vooral vooral van die uh, koopprogramma's op televisie doen... dan komt het allemaal goed in Nederland. Ik hou me hard vast. Ja, we worden steeds slapper. Ik heb hem nog steeds niet. Nee, ik ook niet. En uh, ik, ik denk van, nou, ik moet het toch niet doen eigenlijk. Ik verkoop nog wel eens een tweedehands fiets. En af en toe komt mijn uh, vrouw die met het verhaal. Ja, ik zou Ik heb er toch al af en toe naar gekeken. Je doet het niet, hè? Ik zeg, wij verkopen tweedehands fiets. En we gaan niet zelf op een e-bike rijden. Ben je gek geworden? Maar ja. ah, het is wel, wel lekker. Maar je gaat dan weer dat gauwer dan. Want je bent er wat iets sneller. Ja, maar waarom zou ik sneller ergens moeten zijn? Om dan nou, een scherm te kunnen kijken of zo? Hoe vaak fiets jij zelf? Ik fiets elke dag. En hoe lang is dat? Een uh, kwartier twintig minuten. Oh ja, dat is ook wel te doen. Maar als jij bijvoorbeeld, uh, als ik naar haar nog ga, is het drie kwartier. Yeah. En als ik met de e-bike ga, is het uh, 25 minuten of zo. Ja, maar het is toch heerlijk om even te fietsen gewoon. Ik bedoel... Ja, je fietst ook gewoon. Je ja. trapt ook gewoon mee, maar je ja, gaat maar iets ik, harder. Ik, Tijdens het fietsen kan ik altijd mijn radioprogramma naar luisteren. Kan ik alleen podcasts naar luisteren? Ik Alles thuis heb ik er helemaal geen geduld voor en op de fiets. is is de mooie reden om al dat soort dingen te doen. Helemaal niet. Je moet naar de vogeltjes luisteren. Die ja, de vogeltjes nu, uh, luisteren. hun netjes maken. Oké. Okay. Okay. Nou ja, dat doe ik dan wel een andere keer. Okay. Hebben we ook nog tijd voor een berichtje? Ja, tuurlijk. Ja, in de Efteling is uh, vorige week uh, vrijdag... is er een huwelijk aanzoek gedaan, maar op een hele leuke manier. Er was dus een meneer, die had dus naar de wensboom geschreven van de Efteling... Ja. dat hij zijn vrouwen ten huwelijk wilde vragen in, uh, boven in de, de Baron 1898. Nou, en de eerste keer gingen ze, toen waren ze nog niet bij... de tweede keer, toen waren er toch wat uh, promo-opnames... En toen waren ze, werden ze naar boven getakeld, zeg maar. Yeah. En dan had ze beneden heel gauw een, een groot, uh, heel groot ding uh, neergelegd. Waarop stond: lieve Nina Struik, wil je met mij trouwen? Want door jou krijg ik vlinders in mijn buik. Ah, oh, wat leuk. En, uh, ik, nou, ik, en toen, toen, ze, toen ze het in de gaten kregen, toen heeft ze de rest van de rit. Nou ja, die duurde maar een halve minuut of zo. Heeft ze alleen maar gehuild. Ah, oh, wat leuk. Dat is geen woorden, dit is echt niet normaal. Dat is echt ja. niet normaal. Oh, ja, ik heb er geen woorden over. Nee, het is nee, Precies, bijzonder. het was echt ja. he, helemaal uh, ja. buiten zin. En ze stonden beneden dus met champagne en bloemen... en zo op haar te wachten. Dus het was natuurlijk wel heel apart. Leuk. Ja. Zeker, origineel. Ja, en, zeker. Eh, ik, ja, ik, de man was al 59 jaar, dus waarschijnlijk de tweede huwelijk. Maar uh, ja, leuk. Gewoon... Dan doe je dat soort dingen, gewoon. Ja. Nou, goed. Straks naar tien een morgen zandvoortlijf vanuit Al Hoogland. De lijnen zijn oké, okay, dus ga die kant op. En dan doen we gewoon nu nog even één plaatje voor de uh, klok van... Uh, ja, Er moet toch een keer iets fout gaan en dat is uh, nu het geval. Nee toch? Nee hoor. Ik heb het onder controle. Nog even een moment van rust pakken wij gewoon. Burns. Met Lana Darwë. Prettige weekend.